10 Kees Groot met het NOS-journaal. Oekraïne en Rusland hebben krijgsgevangenen uitgewisseld. Tien Russen, die begin vorige week werden opgepakt in het oosten van Oekraïne, werden geruild tegen meer dan 60 Oekraïnse militairen. Aan de gevangenenruil zijn moeizaam onderhandelingen vooraf gegaan, zei een Russische hoge militair. Oekraïne had de opgepakte Russische militairen in de publiciteit gebracht als bewijs voor de Russische militaire aanwezigheid in Oekraïne. De Russische parachutisten zeggen dat ze de grens per ongeluk waren overgestoken. In de Pakistanse hoofdstad Islamabad is het tot felle botsingen gekomen tussen de politie en betogers die willen oprukken naar de ambtswoning van premier Sharif. Volgens artsen is één demonstrant om het leven gekomen en zijn er honderden gewonden. Die worden in twee ziekenhuizen behandeld. De betogers onder leiding van politicus en oud-cricketer Imran Khan, eisen het aftreden van premier Sharif die ze beschuldigen van corruptie en verkiezingsfraude. Ook verwijten ze een zwak economisch beleid. Bij een brand in een woning in Rotterdam is vanochtend een dode gevallen. Dat meldt de brandweer. De brand in Rotterdam-Zuid ontstond rond kwart voor acht. Volgens de brandweer was de brand kort, maar hevig. Bij het doorzoeken van de woning werd een overleden persoon ontdekt. Vermoedelijk de bewoner. Over de identiteit is niets bekendgemaakt. Een vierjarig meisje dat afgelopen dinsdag ongelukkig was gevallen op het schoolplein is aan haar verwondingen overleden. Het ongeluk gebeurde op de Hieronymus school in Wochnum bij Medemblik. Het meisje was aan het spelen op een glijbaan. Wat er precies misging wordt nog onderzocht. Haar verwondingen waren zo ernstig dat er een traumahelikopter werd ingezet. Het weer, het is vandaag wisselvallig met kans op buien en onweer, maximaal rond 19 graden. Vanaf morgen rustig en tamelijk zonnig na zomerweer met temperaturen die later in de week oplopen tot 25 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files, er zijn ook geen aangekondigde snelheidscontroles, maar dat betekent niet dat er geen snelheidscontroles zijn. Tot zover de verkeersinformatie.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 is zin in ZFM ZFM met nu ZFM Jazz. Dames en heren, verwelkomt u Koos van der Hout. Hij speelt met het Metropoolorkest. for Heaven's Sake.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 Altijd getroffen door Blue Mitchell. Het volgende stuk is eigenlijk een tribute aan hem. Dat is geschreven door Bobby Shew, ook zo'n kanon uit de, de Westcoast, en die heeft een, uh, een tribute geschreven toen Blue Mitchell overleed in 1978. En ik speel het hier met Chris Mona gitaar en Ben Jansen bas.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 Holiday, this year's kisses. Wat mij uh, altijd opvalt is dat uh, de, in de oude opnamen het ritme en uh, niet alleen het ritme van de bas en de piano, maar ook het slagwerk, daar toch een prominente rol vervult om ons uh, in de loop van de tijd te leren en naar het jazz yes te luisteren. Uh, wat is jouw opvatting daarover? Nou ja, want wij jij, hebt, de... jij hebt heel veel stukken zonder drums, ook heel stukken ja. met orkest, met drums. Ja.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 Je kunt zich misschien voorstellen welk plezier het is om met een dergelijke ritmesectie te mogen spelen. En dan uh, in, in zo'n bezetting. Ritmesectie met een trompet. Wat eigenlijk de mooiste bezetting is, vind ik dat er dan ook nog een saxofoon bij zit. En vandaar het volgende stuk. Dat is met Scott Hamilton en Warren Vachier. Uh, niet onder hun eigen naam, maar onder John Bunch Quintet. John Bunch Piano. Connie Kay Slagwerk. En Michael Moore bas. En dat wordt Lotus Blossom. Van Dugand.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 the heebie-jeebies. Uh, what you doing with the heebies? Man, I have to have the heebies. Someone will teach you. Come on now, let's do that dance. They call it the heebie-jeebies dance. Oh boy, mm, jeebies dance. Oh skid, skid, scoot, doot, doot, do dance. Oh Fernando, the foot, fancy, boots, dance. Baby, baby, don't. Oh yes, don't you know it? Someone will teach you. Yes, boy, come on down. That dance, you call me Take it from